Het ministerie van Landbouw roept mensen op om geen vlees mee te nemen uit Bulgarije, omdat daar mond- en klauwzeer heerst. Ook wordt afgeraden om bijvoorbeeld kaas en dierenhuiden mee te nemen, om zo te voorkomen dat de ziekte zich hier verspreidt. Mond- en klauwzeer komt onder meer voor bij schapen, koeien, varkens en herten. Het weer, het regent, morgen veel bewolking, maar overwegend droogt wordt dan 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Joens.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 Thank you for being a friend.